7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, 7 uur. We hoorden het. Hoeveel steun is er voor het Sociaal Akkoord? Joost Vullings in Den Haag praat ons zo dadelijk bij in het NOS Radio 1 Journaal. En we vragen ook of het wel goed gaat bij de VVD. En VVD-Tweede Kamerlid dan Hand en Broeke, die bezocht Syrische vluchtelingen. We spreken hem straks. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens.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 Over, klein, over onregelmatigheden, misschien zelfs fraude. Het verschil bedraagt zo'n 235.000 stemmen. In een toespraak droeg Maduro de overwinning op aan zijn voorganger Chavez, die vorige maand overleed. Maduro was de afgelopen jaren vice-president... en voerde campagne met de belofte dat hij zou doorgaan... met het linkse beleid van Chavez. Hij heeft de Venezolanen opgeroepen de rust te bewaren.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 Het Nieuw Republikeins Genootschap wil dat de Tweede Kamer gaat praten... over het salaris van koning Willem-Alexander... dat volgens het genootschap exorbitant is. De republikeinen beginnen daarom een burgerinitiatief. Als 40.000 mensen hun oproep ondersteunen... moet de Tweede Kamer erover praten. Willem-Alexander gaat, net als zijn moeder... ruim 8 ton per jaar verdienen, belastingvrij. Volgens de republikeinen is dat veel meer dan bijvoorbeeld... de Amerikaanse president, de Duitse bondspresident en de Spaanse koning die bovendien wel belasting betalen. Vanaf dinsdag staat de petitie van het Nieuw Republikeins Genootschap op internet. De eerste slachtoffers van het busongeluk in België... worden teruggebracht naar Rusland. Een Russisch vliegtuig haalde hen vannacht op. Er is ook een tweede Russisch toestel in België aangekomen... met aan boord een medisch team... dat gaat kijken bij de slachtoffers die in de ziekenhuizen liggen. Gisterochtend stortte een bus met Russische jongeren bij Antwerpen van een viaduct. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven onder wie de chauffeur. 19 mensen raakten gewond. Van hen is niemand meer in levensgevaar. De jongeren waren op excursie door Europa, waren onderweg naar Parijs. Mogelijk is de chauffeur in slaap gevallen of onwel geworden. In Londen is dirigent Sir Colin Davis overleden. Hij gold als een van de beste dirigenten van Groot-Brittannië. Davis was van huis uit clarinetist en heeft nooit een opleiding tot dirigent gevolgd. Hij werd niet toegelaten omdat hij geen piano speelde...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 De waterstof wordt gemeten in kilo's. Je kunt met 1 kilo waterstof kun je ongeveer 100 kilometer rijden. En daar gaat uh, 5,6 in. Dus dan rij je 600 kilometer actieradius. Tanken is nu nog een probleem. Er is alleen een waterstoftankstation in Arnhem. Maar er zijn meer tankstations in ontwikkeling. Ook andere fabrikanten willen een waterstofauto op de markt gaan brengen. Het weer nog vandaag. Af en toe zon, maar ook wat stapelwolken. Vooral in de oostelijke helft van het land ontstaan buien mogelijk met onwier. Het wordt 15 tot 19 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De rest van de week is het lichtwisselvallig. Later wordt het minder zacht. Kiesinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met uh, 40 kilometer aan file op dit moment, heel normaal voor een maandagochtend. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. En er zijn er twee die opvallen op de A28 vanuit uh, Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort, 8 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn wel weer vrij... En vrij veel vertraging op de, A8, nee, op de A50 vanuit Arnhem naar ons... bij Knoop het e 7 kilometer. En de verkiezingen in Venezuela hebben een nasleep... hoort u zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Volgens ons van Grant Thornton laten veel bedrijven groeimogelijkheden liggen. Zo, waar baseert u dat op? Op ervaring, intuïtie...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 Lees 360 magazine elke twee weken het beste uit de internationale pers. Vijf nummers voor 10 euro. 360magazine.nl. Imergradenhaus, want je carrière in de chemie gaat in onze eu-regio harder dan 130. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Nooit meer wassen, dankzij zelfreinigende bedrijfskleding van Berendsen. Dat werkt makkelijk.nl.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Je kan tot geen uh, andere conclusie komen. dat uh, de bevindingen van de inspectie. dat die buitengewoon ernstig zijn. De fouten in de zaak, Dolmaat, of hebben velen geschokt. De Russische asielzoeker kreeg niet de juiste zorg. Zijn moeder, Lucmilla, reageert straks bij ons. Eerst politieke spanning na de verkiezingen in Venezuela. Ja, want de oppositieleider Enrique Capriles heeft zojuist gereageerd... op de verkiezingsoverwinning van interim-president Nicolás Maduro. En hij is er niet mee eens. Ja, ik ben een demócrata, convencido. Het pueblo is van vandaag expresó en dat resultaat niet reflecteert... de realiteit van het land. Ik ben een overtuigd democraat, zegt Capriles... en deze uitslag reflecteert niet de waarheid. Nou, dan moeten wij nog eventjes naar Mark Bessems... in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Want Mark, uh, wij constateren eerder dat, samen met jou... dat het een hele nipte overwinning was van uh, Nicolas Maduro. Um, die overwinning wordt dus niet geaccepteerd door Capriles? Nee, zeker niet. Hij, was, uh, hij keek heel boos en hij zwaaide met een dik pak uh, papier... En zegt hij, daarin staan rapporten van maar liefst 3200 incidenten die zijn aanhangers hebben geregistreerd. Incidenten van mogelijke stembusfraude, van intimidatie. En uh, nou ja, goed, hij wil dus dat al die uh, incidenten worden gecontroleerd. Hij wil ook alle stemmen hertellen. Hij wil gewoon uh, kijken hoe het kan dat de telling die zijn mensen hebben gemaakt anders is dan die van uh, de mensen van Maduro. Met andere woorden, um, hij wil een hertelling. En, um, nou ja, dat kan hij wel willen. Of dat komt, is nog niet duidelijk. Want de kiesraad heeft nog niet gereageerd op die oproep van Capriles. Goed, maar hij heeft dus wel de mogelijkheden om in beroep, beroep te gaan, Mark? Hij zegt van wel, hij zegt uh, dat recht heb ik. Uh, maar hij gaat natuurlijk uiteindelijk moet die uh, uh, kiesraad hier in Venezuela... die uh, moet beslissen dat ze een hertelling overgaan. En uh, die kiesraad die bestaat voornamelijk uit... Uh, Mensen die toch wel heel erg dicht bij Maduro zitten. Dus het is nog even afwachten wat de kiesraad gaat zeggen. Het leger heeft al vast gereageerd in een persconferentie zojuist. En heeft gezegd dat het leger deze uh, uitslag accepteert. En uh, die roept op tot uh, kalmte. En zegt mm. mensen accepteer maar gewoon dit is de uitslag. Ja dat is interessant want iedereen roept op tot kalmte. Uh, verwachten ze zoveel onrust, sociale onrust, politieke onrust uh, als er niet snel duidelijkheid komt? Nou, ik kan je zeggen dat het hier, het voelt gewoon heel erg dreigend allemaal. We waren vandaag op verschillende plekken in Caracas bij stemlokalen. En bij één zo'n stemlokaal heb ik met eigen ogen gezien hoe het af en toe bijna uit de hand kan lopen. Er stond daar een hele verzameling aanhangers van de oppositie, van Capriles. En die waren hartstikke boos, want ietsje eerder was er een meneer gearresteerd met maar liefst 40 identiteitskaarten bij zich. Nou, die wilde dus frauderen. Al die uh, aanhangers van de oppositie waren naar het stemlokaal gekomen... stonden daar uh, om te voorkomen dat er nog meer pogingen zouden uh, komen... van, uh, van uh, Maduro-aanhangers. En uh, vervolgens uh, werden ze continu, uh, nou ja, min of meer geprovoceerd... door benders uh, van uh, Chavistas, aanhangers van uh, Maduro. En het was een hele intimiderende sfeer. Nou, dat was maar één van in totaal dus 3200 incidenten volgens de oppositie. Dus ja, het is zeker... En, uh, er hangt zeker dreiging in de lucht hier in Caracas. Nou, Mark, hou ons uh, op de hoogte vanuit Caracas. Dank je wel voor nu. Het is tien over zeven. Als de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov de juiste zorg had gekregen, dan zou hij nog leven, denkt zijn moeder. Domatov pleegde in januari zelfmoord in het detentiecentrum in Rotterdam... waar hij ten onrechte was ondergebracht. En er zijn meer fouten gemaakt in zijn zaak. Correspondent David-Jan Godvaar sprak met de moeder van Dormatov, Yudmila Domatov. Het was alweer ruim twee maanden geleden dat ik Lyudmila Nikolaevna Dolmatova... de moeder van Alexander Dolmatov had gezien. Dat was tijdens de begrafenis van Alexander, Sasha noemt ze hem, in Moskou. Een ontroostbare vrouw, diep in het zwart van de rouw om de dood van haar enige zoon. Diep in mijn hart gaan al mijn gedachten nog steeds uit naar Sasha, vertelt ze... Ze ziet er wat vrolijker uit, draagt een fleurig blauw truitje... maar het verdriet lijkt nauwelijks minder. Wat ik ook doe, zegt ze, waar ik ook ben... ik denk altijd, waarom is Sasha er niet meer? Ik ben de zin van mijn bestaan kwijt. De conclusies van de inspectie veiligheid en justitie... hebben de wonden zelfs nog wat dieper gemaakt. Want Sasha's zelfmoord was misschien wel te voorkomen geweest. Hij zat diep in de put vanwege de afwijzing van zijn asielverzoek. Dat weet Lyudmila Nikolaevna ook wel. Als we dat moment... Maar, zegt ze, als iemand hem op dat moment geholpen had... om door die moeilijkheden heen te komen... als er iemand was geweest om hem te vertellen dat alles goed zou komen... dan denk ik dat hij nog had geleefd. De Nederlandse regering verwijst ze niets, maar specifieke personen wel. De mensen die op dat moment onvoldoende gevoel hebben getoond. Afgelopen vrijdag waren er mensen van de Nederlandse ambassade... in Moskou bij haar op bezoek. In het gesprek dat ze met hen had... is zijdelings het woord schadevergoeding gevallen. Ze weet niet goed wat ze ermee aan moet. Sasha, is, is onbetaalbaar voor me, zegt ze aan de ene kant. Maar aan de andere kant kan ik al haast niet meer werken. En wie zorgt er voor me als ik dat echt niet meer kan? Hoe ik na dit alles verder moet leven, is een grote vraag. Mila Donmatova en David-Jan Godfond sprak met haar. We spreken door over deze zaak met de directeur van Amnesty International... Volgens hem gebeurt het veel vaker. Zelfmoordpogingen in opvang- en detentiecentra. Dan naar Duitsland. Het is 13 minuten over zeven. Want het land heeft een nieuwe partij. Alternatieven voor Duitsland. De partij wil meedoen aan de verkiezingen in september. En wil de euro in de huidige vorm afschaffen. Wat voert u tot deze partij? Ja, dat woord alternatiefloosheid... wat in de Duitse media ja. immer wieder boycoteerd worden. En ook in het laatste jaar als onwoord gewählt worden... Ik ben hier vooral omdat ik genoeg heb van dat toverwoord... van bijna alle andere partijen. Alternatiefloos. Maar er is wel een alternatief. We moeten de euro helemaal niet redden. Het kan best anders, zegt een van de jongere leden die hier zijn. De gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog. Mevrouw verderop in de rij voor de inschrijving. Denkt u dat de partij een kans maakt? We niet niet mekken en ontmouwen... Dan wil wat maken. Het is het eerste mal dat ik een partij bijgetreden Ja, Dit is de eerste keer dat een partij me echt aanspreekt. Ze begrijpen het volk. Je kunt je ermee identificeren. Eigenlijk ja, Also, Ze spricht me einfach aan. Weil die in im Bundestag vertretenen partijen. alle einheitliche mening vertreten. Zum euro. De euro moet op jeden geval gerettet worden. Alle partijen zeggen hetzelfde. Dat hoor je hier trouwens van veel mensen. En Ik ben het er niet mee eens. Niet met het beleid rond de euro. Daar moeten we mee stoppen. Mevrouw Dames en herren, in de politiek is niets onomkeerbaar. De euro? schon gar niet. Er was een historischer fehler, maar fehler kunnen corrigerd worden. Wenn de euro scheitert, dan scheitert toch niet Europa? De voorzitter van de nieuwe partij vat het principe samen: er is wel een alternatief. De euro is een historische vergissing, maar fouten kun je corrigeren. En het einde van de euro hoeft helemaal niet het einde van Europa te betekenen. Wouter Meijer, uh, in Berlijn, nu we praten even met je door Wouter, want jij was gisteren dus, zoals te horen, bij die lancering van Alternatieven voor Duitsland. Wie zit er daar eigenlijk achter? Nou, de voorzitter die je net op het eind hoorde, dat is Bernd Loeken. Hij is hoogleraar economie in, in Hamburg. Uh, en hij is 50, daarmee een van de jongste initiatiefnemers van de partij. Want veel mensen van het eerste uur die zijn uh, al met pensioen zelfs. Uh, opvallend vaak zijn het hoogleraren, journalisten, een paar mensen uit het bedrijfsleven. En opvallend veel zijn eerder lid geweest van de CDU, de partij van Merkel, of van de liberale FDP. Uh, op het congres gisteren waren ook nog wel vrouwen en jonge, jongere mensen. Maar een echte doorstel van de bevolking is het nog niet. Het zijn toch als je het samenvat, veel teleurgestelde mannen van een zekere leeftijd. <laughs> Want wij horen hier toch veel en vaak dat de euro ons enorm veel heeft gebracht. Waarom vinden deze teleurgestelde wat oudere mannen dat de euro weg zou moeten? Nou wat hun betreft hoeft hij niet per se weg... maar ze vinden eigenlijk dat of de landen in Zuid-Europa eruit moeten... dan hou je dus een, een sterke Noord-Euro over, denken ze... of Duitsland moet eruit en dan zoekt de rest van Europa het zelf maar uit. Maar goed, in beide gevallen komt er dan inderdaad een einde aan de euro... zoals we dit nu kennen, hè, een munt die voor alle landen is bedoeld. Maar de partij vindt dat de euro zoals het nu is... tot grote problemen leidt. Er moet steeds meer geld van Duitsland naar de landen in het zuiden. Dat leidt tot spanningen. Kijk maar naar al die scheldpartijen tegen Duitsland... karikaturen over naties en zo. Daar hebben ze ook echt genoeg van. Van. Kortom, men zegt de euro die verbindt ons niet meer in Europa. De euro verdeelt ons. En nu de kansen voor die alternatieven. Um, uh, maken ze zo'n kans? Want ja, een nieuwe partij in het Duitse stelsel? Hm? Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Aan de ene kant is er wel een markt voor onder de Duitse kiezers. Uh, volgens Peilingen zou een kwart van de Duitsers wel van de euro af willen. Dus het is eigenlijk vreemd dat er bij de bestaande partijen... niemand die mensen een stem geeft. In die zin is er wel potentieel voor. Maar wat je zegt, nieuwe partijen zijn moeilijk in Duitsland. Uh, er is zelfs vrij veel wantrouwen bij kiezers meestal, die denken dat er misschien enge nationalisten achter zitten. En er is een kiesdrempel van 5 Dat is een enorme barrière als je bij nul moet beginnen. Uh, en je kan je ook afvragen of mensen op een partij willen gaan stemmen... die in de, voor de bondsdag... Voor het serieuze parlement. Die in de campagne straks maar één punt heeft. Over andere kwesties, hebben ze nauwelijks een mening. en die gezichten vooral als deze rancuneuze oude professoren laat zien. Hmm, hoe reageren de bestaande oude Duitse partijen op de komst van de alternatieven? ja, die trekken eigenlijk het hele register open dat je eerder ook hebt gezien, bijvoorbeeld tegen de piratenpartij. Uh, ten eerste proberen ze dan de boel niet serieus te nemen, zeggen het zijn dan een paar amateurs en zo. Uh, de volgende stap is dat ze ze verdacht gaan maken, dus op zoek gaan naar actieve leden, oprichters van de partij die in het verleden extreem rechts zijn geweest, of erg links waren... of de belasting hebben opgelicht. En zulke mensen zijn er natuurlijk altijd. Daar heeft elke nieuwe partij last van. Uh, maar ze gaan zeker een rol spelen in de campagne... ook als ze niet over de 5 heen komen, ook in de peilingen niet. Ze zijn vanaf nu de luis in de pels van Merkel... die nu niet meer kan roepen dat er geen alternatief is voor haar eurobeleid. Er is wel een alternatief. En zij moet de komende maanden op die kritiek ingaan. Interessant. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dank je wel. Bij de ANWB, John Bakker. John, het is lastig om in Nijmegen te komen vanochtend. Uh, ja, dat klopt. Ja, dat is al een tijdje aan de gang natuurlijk. Ze zijn daar bezig met werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. En daardoor staat er uh, elke ochtend wel een uh, flinke file. Er staat nu tussen Renkum en de Waalbrug bij e een file van 10 kilometer. De eerste commerciële waterstofauto wordt straks gepresenteerd. Wij rijden er al in, dus. De... NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Schakelen we weer naar het marine-etablissement in Amsterdam. Daar is Mark-Robin Visser in afwachting van maar liefst 100 commandanten. Ja, dat is niet misselijk. Dat zijn er een heleboel bij elkaar. Het is hier op dit moment nog, uh, nog rustig. Die commandanten die worden hier allemaal rond 9, half tien uh, verwacht. Want dan krijgen zij de zogenaamde bevelsuitgifte van generaal Hardenbol. Ja, echt waar. Zo gaat dat hier allemaal ter voorbereiding van 30 april. En eh, ik wandel hier vanochtend eh, rond met Thijs van Leeuwen. Die weet veel van militaire ceremonies. Ja, En in ons gesprek zijn we eigenlijk al in de middeleeuwen beland... bij weer een ander prachtig woord. Eigenlijk een werkwoord wat wij vandaag de dag niet meer gebruiken. En dat werkwoord dat is... Hulden. En dat betekent trouwbeloven. En daar is het woord inhuldiging van afgeleid. Aha. We liepen net al te praten hè, over uh, de relatie tussen het koningshuis en de krijgsmacht... en hoe dat nou in onze democratie tegenwoordig functioneert. Maar dat gaat dus eigenlijk terug naar dat woord hulden. Ja, dat klopt, want er wordt niet gekroond in uh, Nederland. Uh, en dat hulden, daar zit een uh, wederkerigheid in. Want niet alleen belooft de koning trouw, maar dat doen de parlementariërs doen dat ook. Ja. En de krijgsmacht toch ook? En de krijgsmacht ook, want uh, door de aanwezigheid van de krijgsmacht met de vaandels in de kerk, uh, ja, wordt de continuïteit ook bevestigd. Ja, ja. En dat gaat gepaard met heel veel ceremonieel ja, met, met uh, ook met salutschoten. Met 101 salutschoten, is morgens om 9 uur al. Waarom aanpomping. 101? Ja, dat is, uh, 100 is natuurlijk een vol getal. En om het nog mooier te laten zijn, uh, werd daar nog een schot aan vastgeplakt. En bijvoorbeeld zoals in 1001 nacht sprook ah. je het, het, uh, hetzelfde effect. Maar dat telt toch geen mens? Ja, nu wel natuurlijk. Nou, ik denk dat sommigen <laughs> uh, dat wel scherp staan te tellen, ja. En zeker de militairen zelf. Wat, wat schieten ze eigenlijk? Dat is misschien wel leuk. Als ik dat even aan meneer Simons vraag. Goedemorgen van Defensie. Goedemorgen. Wat schieten jullie eigenlijk dan met die 101 uh, keer... Nou, het is eigenlijk alleen maar het geluid wat we maken. Het is het, er geen echte kogels in, maar dat zijn uh, losse ladingen en daar die geven die mooie knallen die dat eerbetoon brengen natuurlijk aan onze vorst. En het wordt echt geteld natuurlijk. Ja, en dat wordt strak Ik geteld. Er zijn er geen 102. Dat wordt strak geteld en er zijn ook strakke tijden tussen zelfs nog. En een bepaalde ritmiek. Is het heel erg als het toch een ander getal zou zijn? Ja, want dan heeft het een hele andere betekenis. Kijk, er zijn uh, 21 saluutschoten. En uh, voor de vorst zelf, uh, en dat heeft dan niet met een inhuldiging te maken. Maar als een vorst uh, uh, formeel of ceremonieel op een kazerne komt, dan worden er 35 schoten gelost. U weet echt alles, hè? Ik, ik probeer uh, altijd nog uh, iets erbij te leren. Het is maar goed dat ik niet in de kruis mag zit. Want ik zou echt in de verleiding zijn om nog een klein knalletje ergens tussendoor of zo te doen. Ja, maar, maar dat uh, mag, dat doet me niet. Ik he? denk dat men dat echt niet doet, nee. nee. Dan uh, ontstaat er ook verwarring natuurlijk. Hè? Nu was u in 1980, <coughs> toen Beatrix uh, koningin werd, uh, woordvoerder van de burgemeester hier in Amsterdam. Het was natuurlijk een heel andere tijd. Maar hoe gaat u nou naar die komende inhuldiging kijken? Nou, heel ontspannen. veel ontspannender <laughs> dan uh, in 1980. Toen natuurlijk uh, een, een deel van de binnenstad een Slagveld was. Ja. En, en een deel van de stad ook op zijn kop stond. En uh, nu, uh, ja, uh, feest vieren. En uh, uh, kijken naar de televisie, denk ik. Ja, ja. ja. en schoten tellen. En schoten tellen natuurlijk. Ja, absoluut, ja. ja. Ik ga nu ja. ook tellen. Zeg, meneer Simons, wij wachten op de commandanten. Ja, dat klopt. Die komen uit overal vandaan. Ja, die komen van verschillende... Die komen nu al schoten, zeg. Ja, die komen van verschillende eden. Landmacht, ja. luchtmacht, marine, marche C. Uh, zelfs politiecollega's komen mee. Die zijn nu onderweg. Die zijn allemaal onderweg. Die luisteren natuurlijk. waarschijnlijk nu ook al ons. Ja, die, ik, ik denk het de aantal zullen luisteren. Niet allemaal, denk ja. ik. Nou, ik hoop dat ze de schoen. Ik kijk even weer naar... U hebt wel hele mooie schoenen. Ja, wij hebben nog steeds die, da die names, dames nylon niet gevonden. Nee, waarmee de wij de ons nog moeten... <laughs> moeten verzorgen. Ja. Ja, hebben jullie dat hier? Of hoe doen jullie dat? Hebben wel het geregeld dat uw schoenen gepoetst worden? Ja, dan dan gaan, gaan, dan gaan we even gaan poetsen. Ja, dat moeten we zelf doen natuurlijk. Ik, het hoort dat. Wij, ik... gaan, wij zorgen voor half tien zijn mijn schoenen gepoetst. Uh, <laughs> Mensen ik ga er nou een punt van maken. Standaard in de Libosa Moet je. <laughs> standaard in de linkerbovenzaak, Marco Binvisser. Nou, goed. Zo dadelijk dan. Met gevoetste schoenen, Marco Robin vissen. Acht minuten voor half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamerleden Stuart Sjoerdsma van D66 en Hand en Broeken van de VVD. hebben de afgelopen dagen Syrische vluchtelingen bezocht. die in Libanese kampen wonen. Inmiddels zijn ruim 1 miljoen Syriërs de Libanese grens overgestoken. en bivakkeren in de Libanese vallei. We hebben contact met Hand en Broeken. Meneer Broeken, goeiemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rens. Kunt u eens vertellen wat u heeft gezien? Wat, wat trof u zo al aan? Ja, de situatie is uh, heel ernstig. Uh, wat je aantreft zijn eigenlijk um, tentenkampen. Um, het zijn amper tenten te noemen. Mensen hebben een soort kippenhokken gebouwd. Um, met houten structuren waar ze met jute zakken. Uh, Landbouwplastic. En ja, wat ze al vinden aan uh, bijvoorbeeld uh, billboards die, die oud zijn. om um, um, um daarmee een beetje beschut te zijn tegen de wind. Het was overigens nu prima weer, net zoals in Nederland dit weekend. Um, maar voor de rest is er niks. Uh, ze hebben aan alles tekort. Uh, medicijnen, er zijn nauwelijks uh, sanitaire voorzieningen. Um, ze kunnen bijna nergens naartoe met hun vuil. En ze moeten over het algemeen, omdat ze een beetje verspreid over die BK-vallei op landbouwgebied staan... moeten ze ook nog behoorlijke uh, forse sommen geld betalen om daar te mogen staan. Mm. En, en kan ik me voorstellen als u dit zo omschrijft... dat het met de gezondheid van velen ook niet altijd te best gaat? Nou ja, het, het, het zijn mensen, je ziet vooral heel veel kinderen die, um, die behoorlijk sterk zijn. Um, maar die hebben natuurlijk ook al ontzettend veel meegemaakt. Veel van die kinderen zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. Uh, 40% van de vluchtelingen die er zijn. Zoals u net aangaf, ongeveer een miljoen vluchtelingen denkt men dat men in, in, in Libanon heeft. En ze weten het niet helemaal precies, omdat 416.000 uh, zijn aangewezen hebben zich laten registreren maar een klein gedeelte. Um, ja, het, het is een hele moeilijke situatie en je ziet ook dat de UNHCR, dat is de, de VN-organisatie die, die daarvoor de opvang probeert te zorgen en ook de registratie, dat die met hun handen in hun haar zitten hoe ze verder moeten. Uh, vooral ook omdat uh, heel veel donoren uh, wel geld hebben beloofd, bijvoorbeeld nog terug in, uh, in januari bij de grote conferentie in Qatar, maar dat er Buiten gewoon weinig landen zijn die ook hun geld echt overmaken. Hmm. En Met name Broek... de Verenigde Staten en de Europese landen doen dat wel. Uh, hmm. Maar veel golfstaten blijven achter of doen het via eigen uh, wegen. Goed, maar meneer de Broek, het is dus uh, een kwestie van geldgebrek. Aan de andere kant, uh, bent u erachter gekomen of, of Libanon er gewoon door is overvallen, is overspoeld of er ja, toch niet echt aandacht aan wil besteden? Nou, in Libanon is het formeel hebben ze uh, geen vluchtelingenkampen. Uh, uh, dat, dat, dat is een uh, beleid van de regering. Uh, tegelijkertijd houden ze wel, en dat vind ik redelijk moedig, houden ze hun grenzen open. Uh, er zijn ook landen die, die wel hebben aangegeven of die soms tijdelijk hun grenzen hebben gesloten. Ik was in januari in Turkije, daar is, is de opvang ontzettend goed geregeld. Turken hebben het ontzettend goed voor elkaar. Maar die hebben her en der wel eens even de grens gesloten om als ze het even niet meer dachten aan te kunnen. Libanon is een land met 4 miljoen inwoners. Nou, 1 miljoen vluchtelingen, telt u maar na. Dat is 1 van de 4 mensen die je kunt tegenkomen in een land dat vluchtelingen is. Een land wat zelf al een uh, uh, aantal burgeroorlogen heeft meegemaakt. Ja, met alle gevolgen van dien. Uh, ook, ook dat is een hele uh, bittere situatie. Ja, nou goed. Misschien, meneer de Broeke, toch reden om de minister van buitenlandse zaken er nog eens op aan te spreken. Gaan we zeker doen. Uh, we gaan kijken of we in ieder geval druk kunnen uh, uitoefenen op die landen om er geld over te maken. Want uh, de situatie is zeer precair en er is mm. gebrek aan alles. Handel Broeke van de VVD was op bezoek bij vluchtelingen uit Syrië. Dank u wel voor uw verhaal. Dank u wel. Goedemorgen. Kijken we nog even hoe het onze verslaggever Louis Dekker vergaat. Die rijdt van Amsterdam naar Arnhem, dan denkt u misschien. Ja, nou en? Maar het is op waterstof. En hij was net aan het tanken, anders haalt hij Arnhem niet. Is hij al vol? Hij ja, vol. U bent Frits van Drunen. Dat klopt. Verantwoordelijk bij het gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam voor waterstoffen. Ja, wij uh, zijn nu al uh, tien jaar hier bij dit tankstation uh, bezig. Met waterstofbussen. En dat betekent uh, waterstof met de zuurstof uit de lucht maak je elektriciteit van. Dus in feite rijden we elektrisch. Deze bussen kun je dus uh, s ochtends tanken en s'avonds laten terugkomen zonder bijladen. Ik ben hier eerder geweest, maar dat is een eeuwigheid geleden in een BMW 7-serie. Ja, daar waren we ook bij. het uh, jaar was eerst, dat? begin. Ik denk dat dat inmiddels uh, zo'n vijf, zes jaar geleden zal wezen. Een auto waarmee premier Balkenende toen de autorij ging openen. Dat klopt. Want waterstof, dat was de toekomst. Waterstof is nog steeds uh, de toekomst. Alleen het tempo waarin duurt wat langer dan we ooit hadden voorspeld en gehoopt. U rijdt in Amsterdam lijn 22 hè, op waterstof? Ja, twee bussen, vijf dagen in de week. En nu is de kwestie van de doorbraak forceren. Waarom gaat het nu wel lukken met waterstof? Ja, de druk uit de maatschappij om het aan het milieu te doen wordt steeds groter. Schoonrijden in de stad, geen uitstoot. Met name schoonrijden in de binnensteden is natuurlijk het grote probleem. Steeds meer steden willen dat, hè? Er... Utrecht wil vuile moeten? auto's weren. Duitsland is het al ja. in heel veel steden aan de ja. orde. We zullen wel, wel moeten om de luchtkwaliteitnormen omlaag te krijgen, te gaan halen. En dat betekent eigenlijk dat je dus met uh, dit soort technieken aan de gang moet. Dat is nu bewezen dat het kan. Dus even kijken, hebben we nou genoeg kilo aan boord om Arnhem te halen? We hebben meer dan genoeg kilo's om Arnhem te halen. Je kunt uh, halfweg in München komen. Gaan wij nu naar park Sonsbeek. Veel plezier. Frits van Dunne van het GVB hoort u. De officiële presentatie van de waterstofauto begint rond tien uur. Nou, wordt tijd dat Louis de A2 opgaat lijkt mij. Dat hoort u zo. Je u kunt er ook meer over lezen trouwens op onze website nos.nl. Het sociaal akkoord ligt er. Ze zijn eruit gekomen. Nu is de vraag of premier Rutte er genoeg steun voor krijgt in de Kamer. Dit akkoord pakt in samenhang alle grote vraagstukken in de sociale zekerheid aan. Dat is echt uniek. Na half acht hoort u Joost Vullings daarover.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 Het is half acht, wij gaan gauw naar Dorot Merkens voor het NOS-journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. De presidentsverkiezingen in Venezuela zijn gewonnen door de socialist Maduro... een vertrouweling van de overleden president Chavez. Met een miniem verschil versloeg hij de liberaal Capriles. Maduro kreeg 50,7 van de stemmen, Capriles 49,1. Maar Capriles heeft al gezegd dat hij de uitslag pas accepteert... na een hertelling van elke stem. Veel basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 een hoger schooladvies dan de CITO-toets aangeeft, schrijft Dagblad Trouw op basis van cijfers van de onderwijsinspectie. Vooral in de vier grote steden worden hogere adviezen gegeven. De inspectie doet onderzoek. Nieuw Republikeins Genootschap vindt dat koning Willem-Alexander salaris moet inleveren. De Republikeinen starten daarom een burgerinitiatief. Als 40.000 mensen hun oproep ondersteunen, dan moet de Tweede Kamer erover praten koning verdient ruim 8 ton belastingvrij. Dat is volgens het genootschap veel meer dan het salaris van de Amerikaanse president, de Duitse bondspresident en de Spaanse koning, die overigens wel belasting betalen. In ziekenhuizen zijn jaarlijks 4500 gevallen van geweld tegen personeel, blijkt uit een enquête van het AD. In ruim een kwart van de gevallen gaat het om fysiek geweld. De andere meldingen gaan over verbaal geweld, zoals geldpartijen en bedreigingen. Tjaad trekt zijn militairen terug uit Mali. De 2000 Tjaadische militairen hebben de Fransen geholpen... bij het heroveren van Noord-Mali op islamitische opstandelingen. De president zegt nu dat er een guerilla woedt en dat zijn troepen daarvoor niet zijn opgeleid. Ook Frankrijk is begonnen met het terugtrekken van de troepen. En in Londen is dirigent Sir Colin Davis overleden. Hij was decennia verbonden aan het London Symphony Orchestra... en werkte met de belangrijkste orkesten in de wereld... waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij gold als een van de beste dirigenten van Groot-Brittannië. Davis was thuis in een breed repertoire. en maakte spraakmakende plaatopnames. onder meer van de opera's van Berlioz en Verdi. Sir Colin Davis was 85 jaar. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. De dag kan nevelig van start gaan. maar het is wel op de meeste plaatsen droog. en koud is het allerminst. En de temperaturen lopen uiteindelijk ook weer flink op. Vanmiddag is het in het noordwesten van het land de graad of 15. Misschien op de Wadden iets lagere temperaturen. In het oosten van het land wordt het 19 graden. Er is af en toe wat ruimte voor de zon in de loop van de dag. Maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. En die wolken worden vooral in het oosten van het land duidelijk dikker. Dus met name in de oostelijke helft van het land in de loop van de dag... ook kans op een bui met tegen de Duitse grens misschien wel een klap onweer daarbij. De wind waait uit het zuidwesten tot westen, is matig tot vrijkrachtig, vrij krachtig dan in de kustgebieden, een windkracht 5 en windkracht 3 boven land. Dinsdag weinig verandering, op de meeste plaatsen blijft het droog, er is een klein beetje zon, in het westen en noorden valt misschien een druppeltje regen, en er staat nog steeds vrij veel wind uit het zuidwesten. Ook in de temperatuur komt weinig verandering. En dat geldt eigenlijk ook voor de dagen daarna. Vrij veel bewolking, niet al te veel neerslag of zelfs droog. En vrijdag krijgen we dan uiteindelijk meer ruimte voor de zon. Er is nog een enkele bui en de temperatuur gaat dan weer wat omlaag. John Bakker bij de AWB met een redelijk rustige ochtendspits. Ja, redelijk normaal hoor. 21 files, 85 kilometer bij elkaar. Met de meeste files rond Rotterdam en Utrecht. En na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Hagestein, 3 kilometer file. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Voor de Waalbrug bij Ewijk, 10 kilometer. Certificeren.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 Nergens vindt een wetenschapper een betere chemie tussen werk en leven dan in Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Nooit meer wassen, dankzij zelfreinigende bedrijfskleding van Berendsen. Dat werkt makkelijk.nl 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Leuke laptop.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 Wij zien dat de respons met 20% toeneemt als u er een persoonlijke landingspagina aan toevoegt. Kies ook voor De Andere Kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash De Andere Kijk. Als ondernemer hebt u het waarschijnlijk te druk om lang na te denken over de risico's die u als zelfstandige loopt. Met een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden zijn de voor u belangrijkste risico's in één keer afgedekt. Zodat u zorgeloos verder kan met waar u goed in bent. Ondernemen.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 Maakt wendbaar. Het zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet wil internetgokken legaliseren. Maar de gokbedrijven stellen wel voorwaarden. Want nu vinden ze die veel te streng. Eerst over het sociaal akkoord. Ja, Woensdag is het zover, dan zullen Kamer en Kabinet debatteren... over het akkoord tussen werkgevers en werknemers. Premier Rutte zal op zoek moeten gaan naar steun bij de oppositie... want die heeft het kabinet nodig vanwege gebrek aan meerderheid... in de Eerste Kamer. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, eh, vlak na het bekend worden van dat sociaal akkoord... waren er veel kritische reacties van de oppositie. Begint er inmiddels wat steun te komen? Nee, die begint er nog steeds niet uh, te komen. De oppositiepartijen willen vooral eerst antwoorden op vele vragen die ze hebben. En de kern van al die vragen is eigenlijk... Ja, wat is nou het effect van het sociaal akkoord? Bijvoorbeeld op de werkgelegenheid, op de economische groei... op de inkomens van mensen en ga zo maar door. Dus ligt er van een aantal oppositiepartijen... een verzoek voor een doorrekening van het Centraal Planbureau. Eerst leek het kabinet dat van plan dat totaal niet te doen... maar vrijdag op de wekelijkse persconferentie zei premier Rutte... Ja, gaf hij toch wel een opening om te, in ieder geval te gaan praten... over dat er wellicht toch nog wat doorgerekend kan worden. Maar goed, de oppositie wil vooral helderheid. En tot, dat, tot die tijd, totdat die helderheid er niet is over die effecten... Ja, gaan ze geen politiek oordeel vellen? Nou ja, uh, dat kan dus nog wel eventjes duren. Want ik denk dat ze woensdag eindeloos gaan... Gaan debatteren over hoe er dan doorgerekend uh, gaat worden en door wie en, en wat allemaal. En dan moeten ze daar dan uit zijn en dan moet er nog uh, gerekend worden. Ja, en dan pas uh, gaan politieke partijen zeggen of ze het akkoord steunen of niet. Dus dat duurt nog wel eventjes. Ja, Rutte, dus op zoek bij uh, de oppositie om steun. Uh, maar heeft hij nog wel steun van de eigen partij? Want dan lijkt daar ook oneenigheid over bezuinigen en hoeveel toch? Nou, Het was inderdaad wel een beetje een, een rommelig weekend. Dat begon met, met Edith Schippers in het Algemeen Dagblad in een groot interview. waarin ze zei: van ja, ik vind, ik vind uh, financiële discipline, alles op orde vind ik heel belangrijk. Maar ja, ik vind het een, 3% vind ik wel een beetje een willekeurig getal. Ja, daarmee probeert ze de 3% een beetje te relativeren. Ze is op zich wel voor voor bezuinigen. Dus dat is het probleem niet. Maar dan, ja, dan creëer je natuurlijk alweer een beetje uh, onrust. Ja. En vervolgens de dag daarna zit Halbe Zelstra, de fractievoorzitter van de VVD, bij Eva Jineke, ...op zondag. Ja, en hij zegt van, ja, oké, okay, ik steun het sociaal akkoord... dus ook dat het bezuinigingspakket voorlopig van tafel is... en dat we in augustus gaan kijken uh, of ze alsnog nodig zijn. Maar dan loopt de mening met Rutte heel erg uiteen. Premier Rutte zegt, nou, ik denk dat, die, dat het dan niet meer nodig is... dat de economie er dan veel beter voor staat. En hij zegt, nou, ja, ik heb er eigenlijk heel weinig vertrouwen... in. ik denk toch dat we dan weer ruim 400 jaar moeten bezuinigen. Goed, dat mag. Hij is de fractievoorzitter, hij kan een andere mening hebben. Ze hebben ook allebei een andere functie in de politiek. Rutte moet ook dat akkoord verdedigen die heeft het gesloten en is een, ook een aardsoptimist... en dat is Halbe Zelstra wat minder. Kortom, het is allemaal niet heel erg... maar ja, als je zo'n heel weekend bekijkt, komt het toch wel uh, rommelig over. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar het vervolg dan. Hè? Want uh, mocht het toch extra bezuinigd moeten worden... vanwege het halen van die 3%-norm... haalt het kabinet dan dat oude lijstje met maatregelen weer van stal? En wat gebeurt er dan met de afspraken... die onderling inmiddels gemaakt zijn met de sociale partners? Ja, kijk, naar nou de afspraak met de sociale partners... want dat, dat is een beetje wel, kwam er verwarrend over. De, de afspraak is dat, dat die bezuinigingen tot 1 augustus van de baan zijn... en mm -hmm. dan wordt gekeken of ze nodig zijn. En als ze nodig zijn, ja, dan komt dat oude lijstje... Ja, dat wordt dan gewoon weer van stal uh, afgehaald. En dan, ja, dan moeten we kijken welk bedrag nodig is. Dus dan kan het misschien in iets mindere mate. En als we pech hebben, moeten er misschien zelfs iets bij. Maar dan gaan we gewoon weer verder met het lijstje. Met de nullijn voor de zorg en de nullijn voor de ambtenaren. Die kunnen dan gewoon allemaal weer terugkeren. Overigens ook nogal aardig om te vertellen. Want dat bezuinigingspakket, die ruim 4 miljard euro. Daar hebben we het allemaal heel vaak over. Maar er zat ook nog extra investeringen aan vast. Van 800 miljoen ja, euro. Bijvoorbeeld ja. om het koopkrachtverlies van mensen aan de onderkant. Van de, de inkomens te repareren en voor infrastructuur en voor de bouw, dat is dus ook voorlopig van de baan. En daar hoor je eigenlijk nog niemand over. Nee, maar dat komt nog wel, vermoed ik. Joost, ik <laughs> dank je wel. Ik denk dat het in het debat dat het wel een puntje gaat worden. Ja. We gaan het horen. Dank je, Joost. Gaan we dan het over voetbal hebben. Tom van Hek. goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, Ajax wint van PSV gisteren die zes punten wedstrijd en iedereen, kranten schrijven het ook, Ajax is wel zo'n beetje kampioen. Ben je het er mee eens? Nou ja, je kan er bijna niet meer omheen. Ze moeten natuurlijk die punten nog wel halen, maar als je twee wedstrijden verliest in een heel seizoen, er nu zes voor staat, of vijf op Vitesse, laten we daar even zorgvuldig over zijn, maar als je zover voor staat en de vorm die ze etaleren, dan kun je je nauwelijks nog voorstellen te meer daar PSV een hele troosteloze indruk maakt, dan zullen we het zo. Nog wel even over hebben. En ook Vitesse en Feyenoord, want in die wetenschap begonnen ze eigenlijk al aan die wedstrijd. Toch wel wat knullig hun punten verspeeld hadden. Feyenoord kreeg een, een voorsprong in de schoot geworpen in Waalwijk, maar kon daar eigenlijk helemaal geen raad mee. Wist zich daar geen raad mee. En 3-0 voor Vitesse uit bij Roda. Ja. En toch nog in de slotfase in de 95 nu 3-3. Waren allemaal hele dure punten. Ja, en dat geeft wel aan dat Ajax inderdaad het meest stressbestendig is, zoals dat zo mooi heet de laatste jaren. En misschien toch ook wel uh, gewoon de meeste kwaliteit heeft. Ja, ja dat is ook wat de boer zegt hè, wij zijn de meest constante. Waarom lukt dat uh, bij PSV niet? Waarom is het advocaat niet gelukt om? No. Ja, continuïteit is, uh, te Ik bedoel, je hebt iemand aan de lijn die 40 weken geroepen heeft dat PSV kampioen ja, dat van dat ik Nederland dacht, ik zeg zou worden. En <laughs> ja, nee, maar daar wil ik met alle rust. Uh, ik heb gedacht, en velen met mij, dat uh, PSV met de komst van Van Bommel en advocaat uh, mensen haalde die op basis van hun gezag, zeg maar, die groep naar zich toe zouden kunnen trekken. Een soort eenheid zouden kunnen vormen. En met die groep uh, waar echt veel kwaliteit in zit, maar een beetje aan het zwalken was de laatste jaren. Een enorme sprong voorwaarts. En eigenlijk is het tegengestelde gebeurd. Je zou ik bijna kunnen zeggen dat je de laatste maanden zag. Dat advocaat met Van Bommel en Strootman bij zich op basis van een soort macht. die groep nog een beetje in de greep hield. maar op geen enkele wijze een soort natuurlijk gezag heeft kunnen ontwikkelen. Mensen alleen maar onzekerder hebben gemaakt. Je zag het aan Pieters gisteren, die er weer even in mocht. Willems, die daar niet veel meer van maakt. Het zijn echt wel goede voetballers hoor. Dat zijn echt niet mensen die ineens niet meer kunnen voetballen. Maar het is niet gelukt om op enigerlei wijze een soort eenheid. en eigenlijk nam advocaat de laatste week al een beetje afstand van zijn elftal. En als je dat ziet gebeuren, ja, dan weet je eigenlijk dat het te laat is. en gisteren veel mensen. Ze hadden gedacht, wie weet nog een keer: hè, je weet het nooit. De krachten kunnen loskomen en dan. Maar die krachten kwamen totaal niet los. Het was uh, loszand. Effect. En uh, ja, er gaat daar inderdaad een grote schoonmaak plaatsvinden. Er gaan heel veel mensen verdwijnen in Eindhoven. En ze zullen echt opnieuw moeten beginnen daar. Ja, kun je dan toch achteraf stellen dat advocaat... toch een, een harde trainer wel op, op dit moment... verkeerde coach was voor dat team? Nou ja, je kunt zeggen dat uh, alles in het leven... zijn houdbaarheidswaarde heeft. Een houdbaarheidsdatum, dat doen we ook met Pindekaas. En dat is niet onaardig bedoeld. Maar trainers uh, hebben ook hun houdbaarheidswaarde. En de manier van coachen uh, is in de huidige tijd... misschien wel een andere dan een aantal jaren geleden. En met deze groep... Uh, in deze groep mensen kun je echt stellen dat dat uh, totaal averechts gewerkt heeft. Ja. Goed. Vergelijking met de pot pindakaas. Die is goed. Tom, dankjewel. <middels> Joei. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal. De inhuldiging op 30 april wordt ook een grote militaire operatie. Hoe dat zit hoort u zo dadelijk. Het kabinet wil gokken via internet legaliseren. Grote online gokbedrijven willen graag toetreden... tot de nieuwe legale Nederlandse markt, maar wel op hun voorwaarden. De huidige tarief in de kansspelbelasting moet bijvoorbeeld fors omlaag. Daar gaan we over praten met uh, Robin Linschoten... van de stichting Online Gambling Nederland. Kortweg Stioch, brancheorganisatie van deze bedrijven. Meneer Linschoten, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn bedrijven toch geïnteresseerd in de Nederlandse markt? Van bedrijven die, die, die Europees opereren en die eigenlijk uh, in alle landen waar de online gaming uh, gereguleerd is uh, geïnteresseerd zijn in een licentie. Ja, en waarom Nederland is het dus toch een, dus een goede markt? Uh, net zozeer als, als alle andere markten. Uh, het zijn er bedrijven die, uh, die er niet voor kiezen om zeg maar in een uh, illegaal circuit uh, internationaal uh, de lucht in te gaan op, op internet, maar die kiezen voor landen waar uh, het. Uh, gokken netjes gereguleerd is, waar voorwaarden zijn, uh, waar de integriteit van het spel gegarandeerd is, waar aan gokverslaving uh, en preventie daarvan uh, wordt gedaan, waar uh, maatregelen zijn om witwaspraktijken en zwart geld in het circuit te voorkomen. In dat soort landen die dat goed geregeld hebben, dat zijn landen die voor deze bedrijven interessant zijn uh, om hun producten aan te bieden. Ja, en is Nederland dan interessant genoeg meneer Linschoten? Jazeker. Uh, dat blijkt uit uh, uh, de manier waarop de verschillende bedrijven daarop reageren. Mm -hmm. Want uh, wij gaven het al eventjes aan, daar zit dan wel wat uh, haken en ogen aan de tarieven hier in Nederland. Hè? Wat, wat, is, wat is uw punt daar?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 Vanuit ...dat het kabinet ongeveer uh, daarop uit gaat komen. En is dat een tarief waar u mee kunt leven? Want wat betalen uh, ze bijvoorbeeld in andere landen? Uh, dat is heel verschillend. Uh, er zijn landen uh, binnen Europa, zoals Malta, waar heel weinig belasting wordt betaald. Uh, in België, uh, onze buurland, uh, daar, wordt, daar wordt ook om, om bij die 10 betaald. Uh, in Denemarken is dat 20 uh, dat is Dus een, dat zou wel een acceptabel tarief zijn voor u? Uh, ik denk dat als je gaat kijken naar de huidige kansvelbelasting... Uh, dat is 29 maar wel met een belastingvrije voet van uh, 454 uh, euro. Mm. Als je die belastingvrije voet eraf gaat en je gaat gewoon naar een, een plat tarief toe... Uh, dan zou dat uh, kijkend naar de huidige kansvelbelasting neerkomen... op een uh, tarief van om en bijna 10 Maar meneer Linschoten, als ze Malta maar een half procent betalen... en daar zijn ze nu al actief, en ook op de Nederlandse markt... want je kunt als Nederlandse gokker ook gewoon online gokken uh, via die bedrijven... waarom blijven ze daar niet? Waarom willen ze dan toch per se het land... Uh, omdat om het nou eenmaal bedrijven zijn die ervoor gekozen hebben... om in een, in een gereguleerde setting op een legale manier te opereren. Ja, en omdat ze reclame mogen maken. Uh, dat is inderdaad het belangrijke verschil... tussen degene die een licentie hebben en die dat niet hebben... dat je aan marketingactiviteiten kunt doen. Dat is overigens ook noodzakelijk uh, om de illegaliteit de markt uit te drukken. Wordt er ook gedacht aan... Uh... Het gedrag van gokkers. Want dat zijn zorgen van hulpverleners in de verslavingszorg in Nederland. Dat er wel gedacht moet worden aan een bepaalde vorm van monitoring. Waarbij je in de gaten houdt of mensen in ieder geval um, bepaalde grenzen geeft. Uh, ja. in, in bijvoorbeeld uh, de inleg van uh, bij het gokken. Hoe kijkt u daar ja. tegenaan? Nou ja, dat is van de grote voordelen van de zaak gereguleerd hebben. Dat je met de bedrijven in de licentievoorwaarden kunt afspreken... op welke manier er aan preventie rondom probleemgedrag en gokverslaving wordt gedaan. Mm. Dat kan alleen maar als je de boel gereguleerd hebt. Op dit moment hebben we te maken met een situatie... waarin er helemaal geen regulering is. En dat dus ook geen voorwaarden zijn, geen afspraken zijn... Nee. over hoe je met dat probleem gaat. Nee, en er is misschien wel extra aandacht nodig als je het online doet... omdat mensen thuis um, ja, veel minder bekeken worden. Er is geen sociale controle als je achter je computer... Je thuis op zolder zit te gokken. Ja, dat, dat lijkt zo. Je moet zich goed realiseren dat er misschien... Uh, meer naar gekeken wordt dan uh, in de fysieke wereld. Uh, op internet wordt alles geregistreerd. Uh, en alles is bekend. Uh, je bent niet afhankelijk van, de, van, de, van het optreden van medewerkers... bijvoorbeeld in een, uh, in een casino. Uh -huh. En uh, de bedrijven die uh, dit soort... Uh, spelen aanbieden. Uh, die weten heel goed uh, wat de indicatoren zijn voor mensen die probleemgedrag vertonen en, en die en daar hebben dat ook wel. zeker, daar, daar wordt een beleid op gevoerd om te zorgen dat uh, probleemgedrag niet uh, tot nog grotere problemen leidt, tot uh, tot verslavingsproblematiek leidt. Robby Linschoten van de Stichting Online Gambling Nederland, dank u wel. Een Koreaanse autofabrikant presenteert vandaag in Arnhem... de eerste waterstofauto die op de markt gaat komen. En waterstof, dat is the next big thing in Autoland. Verslaggever Louis Dekker rijdt vanochtend met de importeur van die auto... van Amsterdam naar Arnhem. En ze hebben net getankt. Even Zo, wat zit hij nou te piepen? De deur staat open, Louis. Nee, niet meer. Heel goed. Het is net een normale auto. Je moet hem gewoon starten door middel van het knopje. En daar moet je even wachten tot hij zegt, ready... Starting. Het is wel handig als je hem eerst even in zijn P zet. Alle beginnen is moeilijk, hek. toch? <laughs> dat is zo. Dan kun je hem... Uh, hij loopt dus nu. Oh? Ja. Dan zet je hem in zijn drive. We rijden. Je moet even door deze garage van de gvb heen. Zonder uh, wat te raken het liefst. En dan gaan we hier naar rechts. Kijk, nou wachten we hier voor het hek. En dat is het tweede hek, niet het eerste, want dan rij je weer ter het verkeer in. Zullen we de navigatie gaan inschakelen? Is dat een idee? Ja, Park Sonsbeek wordt het, hè? Park Sonsbeek in het mooie Arnhem. Niet voor niets een groene plek. Ja, het schijnt de groenste gemeente van Nederland te zijn. Nou, dat is ook de reden waarom we daar zijn. Want uh, ze hebben het eerste openbare tankstation. Er staat er niet zo'n hek als hier bij het GVB. Nee, daar kun je gewoon tanken. Turn right. En we gaan ze volgen. Mike Belinfante is van Hyundai en Louis Dekker. Hij rijdt samen met de importeur dus door het land. En dat doet Sean Bakker ook. Tenminste, hij laat mensen rijden. Ja, hoop ik, Sean. Ik, zo. ik kijk naar. Ja, nou Toch al 150 kilometer file. Dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand. Wel een ongeluk op de A27. Vanuit Gorkum naar Utrecht bij Hagestein. Daar zat dat 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan dan ook beter omrijden. Vanaf knopend Everdingen. Via Nieuwe Gein over de A2. En ook veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Os voor de Waalbrug bij Ewijk, 10 kilometer. 1984, Prince in the Revolution, I would die for you. Er wordt dus ook een beweging bij. Acht minuten. Oh. Ja, dat weet ik ook niet meer. Het is acht minuten voor acht. Marco B. Visser, die is uh, druk in de weer in Amsterdam. Op het marine ja. etablissement. Ja. En volgens mij heb jij gevonden wat je zocht. Het gaat allemaal vanzelf hier, joh. En dan moet, je even, dan moet ik even nu met mijn voeten onder dat andere dingetje. Ja, dan zo'n zo een beetje schoensmeer erop. Gewoon even... Zo, en dan die, uh, die andere borstel. Ja, Dat wil spik en span. Zijn. Nee, ik. Spik en span. Pff, niks, geen oh, dameskous. Niks in de linkerbovenzak. Er staat Pas hier, die hier. In, gewoon... Een uh... machine, Marcel. <laughs> Dat hadden jullie vroeger niet, hè? Nee, niet. Nee. Maar meneer Simons van Defensie, dit is... Uh... Het nee, is dus alleen voor, voor gasten zoals u, dat u wat sneller kunt aanpassen aan onze spits aan sponijs er eventjes ook opgepoetst bij kunnen lopen. Ja, maar hij ziet er netjes uit. Dat dat de... Fijn dat ik even gebruik. Hij is nog niet helemaal klaar, maar ik ben, maak het zo wel even af. Nee, we gaan wat lukken, denk ik, zo meteen. Meneer Simons, wat gaat er hier allemaal gebeuren vandaag? Ja, op 30 april gaan we natuurlijk als Defensie heel veel dingen doen, zowel ceremonieel als op veiligheid. En vandaag komen alle commandanten hier en die krijgen dan eigenlijk van de grote de commandant van ons te horen wat van hun verwacht wordt op die dag. Ja. Ja, en dat is nogal wat? Ja, we doen heel veel. Ongeveer 3.500 militairen zijn toch die dag bezig om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is niet alleen ceremonieel, dat is natuurlijk wat we vooral gaan zien. Maar ook achter de schermen is Defensie actief. Ja, we zijn natuurlijk eigenlijk elke dag staan wij klaar in Nederland als het regisme, ook als we een buitenland op inzet zijn. En we willen natuurlijk wel zorgen dat 30 dertigste alles echt heel goed gaat. Ja. Dus we hebben heel veel militairen in het ceremonieel deel zitten. Heel veel mensen in de ondersteuning die dat mogelijk maken. En daarnaast doen we natuurlijk nog een ondersteuning aan onze partners van de politie op het gebied van veiligheid. Is het nou zo dat alle verloven hier zijn ingetrokken? Nee, nee, dat is niet het geval. Uh, dus ik, we kijken gewoon gericht van wie hebben we nodig en die zetten we daarvoor in. We gaan natuurlijk niet mensen inzetten die we niet nodig nee. hebben. Nee. nee, u bent wel nodig. Ja, ik ga u onder andere begeleiden en collega's <laughs> natuurlijk. Nee, maar we gaan er gewoon een, een hele mooie en onvergetelijke dag van maken. En een veilige dag natuurlijk. Ja, nou, daar ben ik helemaal, helemaal voor. Ik kijk even omheen. De eerste uh, mannen zijn het allemaal, uh, zijn allemaal in vol ornatie hier al gearriveerd. Dus we gaan straks maar eens even vragen wie dat allemaal zijn. En wat, uh, wat zij allemaal gaan doen op, uh, op 30 april. En uh, daar maak ik nou mijn schoenen nog maar even af. Ja, dan hebben we dat van ze dan voor die hoge heren ook. Links, links is gelukkig, nu rechts nog even. Hè? Ja, die andere kant nog eventjes. Nou, dan dat nog even goed. Ik ben nog even bezig hier, hoor, maar het komt goed. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ga een foto straks, zeg maar, Robin. Op het weblog nos.nl, even naar beneden scrollen en dan vindt u hem. Op veel scholen krijgen leerlingen van groep 8 een hoger schooladvies. Dan verwacht mag worden op basis van hun cito schrijft schrijft Dagblad Trouw vanochtend. Vooral in de vier grote steden worden hogere adviezen gegeven. In Friesland zijn de adviezen juist aan de lage kant. Blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Een hoogleraar onderwijskunde zegt in de krant dat dit grote consequenties heeft. Als je niet gelijk in de HAVO-VWO-stroom zit, dan is het moeilijk om daar ook nog in te komen. De inspectie stelt een onderzoek in naar de schooladviezen. Op de website van het Belgische De Morgen, de krant... blijkt dat de Russen alles willen weten over het tragische busongeluk bij Randst. Russische diplomaten probeerden gisteravond op de rampplek zelf het wrak te inspecteren, maar ze werden weggestuurd door de politie in België. En ook in de ziekenhuizen doken Russische staatsambtenaren op. Volgens De Morgen zijn de Russen duidelijk op zoek naar een zondeboek. Het is chaos bij de VVD, dat concludeert de Telegraaf op de voorpagina. De krant ziet dat de kopstukken van de partij... in het bezuinigingsdebat lijnrecht tegenover elkaar staan... Premier Rutte denkt dat de economie zo zal aantrekken dat nieuwe bezuinigingen helemaal niet nodig zijn. Terwijl VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlsraad ervan lijkt te gaan dat die bezuinigingen nog altijd wel nodig zijn. En ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid en oud-partijleider Hans Wiet, Wiegel en oud-voorman Ed Nijpels... die denken dat Rutte de economie veel te rooskleurig inschat. Aan verslavingsklinieken moeten veel strengere eisen worden gesteld, schrijft de Volkskant.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 En dan is er nog voetballen, de Telegraaf. Hoe kan het ook anders? Neemt alvast een voorschot op de voorpagina op het feest bij Ajax. Juichende Frank de Boer zien we en zijn team. Zat op de foto met handen in de lucht. De Telegraaf weet het zeker. Ajax heeft de titel in het vizier. En op Twitter wordt er ook nog veel nagepraat over de topper. Uh, Robert twittert bijvoorbeeld een very, very, very, very good morning. Avondspits, vertel. Ja, we oh, ik nu met Joost zelf. Joost zelf hier, ja. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op radio 1. Ik wil even een onderscheid maken tussen inhoud en stijl. Dat is altijd een grote wijsheid waar weinig mensen over beschikken. Uw mening telt ook. Het leiden als slecht is duur, krom, ja, ja, ja. En slecht. Daar word je ook bepaald niet gelukkig van. Avondspits, laat ook uw stem horen. Ben ik nou een slachtoffer of ben ik nou een dode lul of ben ik nou een, een of andere klootzak? Avondspits, iedere werkdag vanaf half zeven. Met Joost Eertman. Ik denk toch dat het niet gekker moet worden. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.